Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het zuidwesten van Frankrijk is getroffen door een zware storm. Er zijn voor zover bekend geen gewonden, maar de schade is groot. Zo'n 250.000 huizen zitten zonder elektriciteit. In veel plaatsen zijn bomen omgewaaid. Op straat in Bordeaux zijn windstoten gemeten van 120 km per uur... en aan de kust zelfs van 150 km per uur. De Franse autoriteiten noemen de storm uitzonderlijk zwaar. Kamervoorzitter Ariep wil geen uitstel van de verkiezingsuitslag. De kiesraad maakte afgelopen week bekend dat het lastig wordt... de definitieve uitslag binnen eenzelfde termijn als andere jaren te hebben. Op 23 maart moet de nieuwe Tweede Kamer worden geïnstalleerd... en dat kan volgens Ariep niet later. Volgens haar moet de kiesraad dan maar extra uren draaien... om het op tijd af te hebben. Bij de verkiezingen op 15 maart wordt de uitslag... anders dan vorige keren, volledig met de hand geteld. In Colombia wordt sinds donderdag gezocht naar een vermiste Nederlandse toerist. Het gaat volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken om een man van 58. Hij raakte tijdens een wandeling verdwaald en gewond aan zijn been. Kort nadat hij dat had doorgegeven aan de autoriteiten... konden de hulpdiensten hem niet meer bereiken. Het Louvre in Parijs is vanochtend weer opengegaan na de mislukte terreuraanslag van gisteren. Een Egyptische man ging in een ondergronds winkelcentrum bij het museum een militair te lijf met een kapmes. Een andere militair schoot de man snel neer. Hij ligt zwaar gewond in een ziekenhuis. En in het gelderse plaatsje Doesburg is gisteravond een grote vechtpartij geweest, waarbij tientallen jongeren waren betrokken. Volgens getuigen kwamen ze uit dieren en De Aanleiding voor de vechtpartij is niet duidelijk. Toen de politie kwam werden meerdere honkbalknuppels weggegooid en renden de jongeren weg. Het weer dan nog, vanuit het zuiden regen of motregen, in het noorden pas vanavond regen. Morgenochtend op de meeste plaatsen droog, het wordt dan een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Diemen staat 3 kilometer vier de het Holendrecht. Dat komt door werkzaamheden.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 in de buurt die van me ik koopt Toch wou ik dat ik net iets pak. Iets vaker simpelweg gelukkig wacht mm -hmm. Een eigen huis, een plek onder de zon Er altijd iemand in de buurt die van me ik koopt Toch wou ik dat ik net iets pak.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 ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. De zon die doorbleek, een vers kopje thee. Lekker! Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me in koopt. Toch wou ik dat ik net iets vaker Waar de simpelweg gelukkig wacht. Zo weer een goed begin van nieuwe aflevering van Standvoort op zaterdag hier ben. René Vroger en het goede doel en een eigen huis. 6 over een Zandvoort een middag. goedemiddag. Albert-Jan en ik zijn er weer vanuit de studio aan de Tolweg 10a. Drie uur lang Zandvoortse Radio. Goedemiddag Albert Jan. Uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers. We zijn er weer. Drie, uur, drie uur live vanaf het uh, Mediapark aan de Tolweg 10A. En volgens mij hebben we het weer uh, heel druk uh, vandaag. We krijgen het weer. Ja, he? Een vol schema met van alles een heel gevarieerd programma hebben we vanda vandaag. Uiteraard, uh, zoals u van ons gewend bent, de vaste items. om Half vier de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand. Want er is weer natuurlijk weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Wordt het nog wat mooier? Komt het zonnetje nog? U hoort het allemaal rond de klok van half drie tijdens het enige echte Zandvoorts weerbericht. Het dier van de week, we hadden uh, twee, weken, twee weken achter elkaar een Vienna. En we kunnen u mededelen dat die inmiddels een thuis heeft gevonden. Hey, dat is mooi. Met een tuintje hoop ik voor haar. Uh, dus deze week een nieuw dier van de week. En die luistert naar de naam Herbie. Uh, verder hebben we natuurlijk het uh, gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. En dat laat ik nog even in het midden welk gedicht dat gaat worden. Uh, want uh, wellicht dat de actualiteit van het programma... daar uh, een ander gedicht voor in de plaats komt. Maar goed, kwart voor vijf het gedicht van de week. Dan hebben we natuurlijk ook Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, uh, met uh, van allerlei uh, onderwerpen. We, gaan natuurlijk, uh, we, we hadden gepland om um, iets over half drie een interview te hebben... met Fabienne Demon. Uh, dat is degene die het luister- en omgevingsonderzoek doet voor CFM Zandvoort. Maar die is helaas uh, geveld door de griep. Beterschap. Dus vanaf deze plek uh, van harte beterschap. Wellicht dat we elkaar volgende week spreken. Dan uh, uh, komt Marco Temes komt vanmiddag nog langs. En dat heeft alles te maken natuurlijk met de lancering van uh, afgelopen maandag van Ode aan Zandvoort. Waar hij een tweetal gedichten uh, te, ten gehore heeft gebracht. Dus die komt vanmiddag ook nog langs. En waar ik me ook erg, erg op verheug, en jij waarschijnlijk ook... Uh, is om kwart over vier hebben we Pit Report... En daar komt Gerard van der Storm langs. En dat is net zo'n uh, uh, autorace-liefhebber als dat wij zelf zijn. Maar wellicht misschien nog wat groter. En een langere geschiedenis. En dan gaan we eens even praten over de stand van zaken in de Formule 1. Want Bernie Ecclestone is opgestapt. Er is een nieuwe Amerikaanse eigenaar voor in de plaats gekomen. En we gaan natuurlijk even kijken, vooruitkijken naar de 24 uur van Le Mans. Want uh, we, daar is Nederlandse deelname... en uh, daar weet Gerard van der Storm ook het een en het ander over te vertellen. Dus wij verheugen ons op het Pit Report rond de klok van kwart over vier. Uh, SP Zandvoort speelt vandaag uit, dus we hebben daar geen live verslag van. Dus, maar desondanks zou ik zeggen genoeg reden om de komende drie uur... te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender... ZFM Zandvoort. En dat kijken doe je via www.zfm-live.nl. En dan nog even, we hebben vanmorgen ook gemeld bij uh, Goedemorgen Zonvoort. Helaas even tijdelijk niet te ontvangen op 106.9. Maar wel via onder meer de app, internet en uiteraard de tv. Hey. Welkom bij CFM, hier is Dag Bank. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. Cause they never tell me lies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 Collega Maurice Mulder. En ook deze staat uh, daarin op dit moment hooggenoteerd. Yo, the hit van Daft Punk en The Weekend. And I feel it coming. Ja, zo dadelijk uh, gaan we het uh, Salvage Nieuws in het kort uiteraard uh, met je doornemen. Maar er is nog even één plaats. En uh, die is van uh, Crowded House en Into Temptation. Maar eerst even deze mededeling over CFM TV. TV. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. 45. En daar kan je wel het radiogeluid van CFM op dit moment ontvangen. CFM Kanaal 40, digitaal via Sichel. You opened up your door I couldn't believe my love. You and your new blue dress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 Maar Crowded House heeft heel veel hits gescoord. Waaronder uh, Don't Dream is Over en Weather With You and Deze mag er ook best zijn. Hè? Je hoorde Into Temptation op de zaterdagmiddag bij CFM. Zandvoort nogmaals een uh, goede middag. En we gaan uh, aandacht besteden aan het Zandvoorts uh, nieuws. En dat doen we in het kort of niet? Redelijk kort. Redelijk kort. kort. Oké, okay, ga je gang. Allereerst uh, nieuws vanuit SV Zandvoort. Ted Saunier wordt de nieuwe trainer van SV Zandvoort. De kogel is door de kerk. Afgelopen woensdagochtend maakte voorzitter Jan van der Leden bekend... dat SV Zandvoort een nieuwe hoofdtrainer heeft aangesteld. Zandvoorter Ted Saunier neemt vanaf volgend seizoen... de selectie van de Zandvoortse voetbalvereniging voor zijn rekening. Afgelopen zaterdag waren acht kandidaten door het bestuur... uitgenodigd om te komen solliciteren. Saunier was er één van. Dat geeft aan dat SV Zandvoort een gewilde club is om als trainer te werken. Saunier is momenteel assistent van Laurens ten Heuvel... die in samenspraak met het bestuur geen nieuw contract krijgt. Zijn opvolger, zoals gezegd, Saunier... had dit lopende seizoen al de verantwoording... over de reserves van SV Zandvoort en assisteerde... vaak bij wedstrijden van het eerste elftal. Wij verwachten dat Ted voor, eh, een voor ons een voor ons perfecte trainer is. Niet alleen voor de hoofdmacht... Maar hij denkt ook mee vanuit de jeugd, de basis van elke sportclub. Door de ruime keuze aan sport en spelletjes vallen er veel uh, af, elk jaar. En dat is zonde al dus van de leden. Sonnier zal alvast aan, uh, aan een nieuwe staf moeten werken... om aan het begin van het volgende seizoen uh, beslagen ten eis te komen. Fans willen Circuit Park Zandvoort op de Formule 1-kalender. Als de Formule 1-kalender kan worden uitgebreid... staat Circuit Park Zandvoort bovenaan het verlanglijstje van de Formule 1-fans. Dat blijkt uit een poll van het Britse betaalzender Sky Sports. Met 16.000 stemmen laat het circuit van Zandvoort miljoenen steden... als Londen, Johannesburg, Las Vegas en New York ruim achter zich. De nieuwe Formule 1-eigenaar Liberty Media zal het, eh, ziet het wel zitten... om een aantal races, nu nog 20, uit te breiden. De voorkeur van voorzitter Chase Carey... Opvolger van de onlangs teruggetreden Bernie Ecclestone gaat uit naar circuits in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Fans denken daar anders echter heel anders over. Zij zien de race monsters in de toekomst liever door de duinen scheuren dan in Londen, Las Vegas of langs de wolkenkrabbers van New York. Kort na de overwinning van Max Verstappen op het circuit van Barcelona schat de circuit Erik Weijers de kans op een Grand Prix in Zandvoort in de komende tien jaar op 50%. Om het zover te laten komen is er volgens Wijers vooral heel veel geld nodig. Behalve zo'n 15 à 20 miljoen per jaar voor het bestuur van de Formule 1, moet er ook nog eens flink worden geïnvesteerd in de capaciteit van het circuitpark. Het terrein moet plaats bieden aan zo'n 150.000 toeschouwers. Ik ben trouwens benieuwd wat Gert van der Storm tijdens ons pitreport om kwart over vier daarvan vindt. Ja, vast wel iets. Mogelijk vast wel iets. Vast, de Formule 1 kalender aangevuld met zandvoort. Het zou mooi zijn. Dan, volgende week dinsdag is er weer de eerste commissievergadering van dit jaar. Maar u kon altijd al meeluisteren met de vergaderingen van de gemeente... en de raadscommissies van Zandvoort via de website van de gemeente. Maar met ingang van aankomende dinsdag kunt u ook meekijken... op de website van de gemeente Zandvoort met de vergaderingen. Ook als inspreker komt u dus in beeld. De commissie buigt zich aanstaande dinsdag... onder andere over de toeristische visie. En tot slot verkiezingsposters plakken. Gemeente Zandvoort biedt politieke partijen de gelegenheid... om posters op de verkiezingsborden te plakken. Het plakmateriaal wordt door de gemeente beschikbaar gesteld. Zo, dat is mooi nieuws. Dankjewel, Albert-Jan. Het Zandvoorts je hoort het bij CFM op de zaterdagmiddag. En wil je het nog een keer nalezen? Nou, download dan gewoon even de CFM-app. Word je 24 uur per dag op de hoogte gebracht van de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. Ga naar de Play Store, App Store of Windows Store. Zoek even onder FM Zandvoort. En download hem nu op je telefoon en tablets. En blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes. can afford to support you I, I See yeah. Nou, dit is uh, best wel voor Raak te plaatje. Ja, wie is dit ook alweer? Willem, weet jij het? Nou nee, ja. Nee, nee, nee, nee, nee. Deep Blue Something, hoor je. Yeah. En Breakfast at Tiffany's. Daarvoor trouwens uit de jaren 80. Colonel Abrams. Hoe noemen we vroeger dan? Uh, de man uit het leger. Colonel Abrams met uh, zijn single Trapped. Ja, dit is uh, nu tijd voor politiek nieuws. Ja, de Haarlemse gemeenteraad steunt ambtelijke fusie. De Haarlemse gemeenteraad is afgelopen donderdagavond in grote meerderheid akkoord gegaan... met een volledige ambtelijke fusie met de gemeente Zandvoort. Alleen de SP, Socialistische Partij en de Lokale Actiepartij steunen het collegevoorstel niet. Zandvoort moet, nog, Zandvoort moet nog definitief hierover beslissen... maar gezien de verhoudingen in de raad zal dat waarschijnlijk een gelopen koers zijn. Vrijwel alle Zandvoortse ambtenaren zullen dan per 1 januari 2018 naar Haarlem verhuizen. Op een paar na die achterblijven voor ondersteuning van het college en de raad voor bemanning, bemanning van de centrale Bali. De VVD is in Zandvoort de grootste tegenstander... van een volledige ambtelijke samenwerking met de gemeente Haarlem. Hun partijgenoten in de Spaarne stad zijn het... gezien de uitslag in de gemeenteraad niet met ze eens. VVD Haarlem stemde voor de fusie... Wel was er een aantal partijen dat enige aarzeling had om direct akkoord te gaan... maar wethouder Jeroen van Spijk van D66 nam die helemaal weg... behalve dus bij de SP en de actiepartij. De socialisten zijn bang dat de Haarlemse burgers met de ambtelijke fusie... er niet beter van worden. Volgens uh, Van Spijk uh, wordt door de uitwisselen van kennis en ervaring... iedereen er beter van. Ook de huisvesting is geen probleem. In het gebouw waar de Zandvoortse ambtenaren naartoe verhuizen... de Raakspoort, staan namelijk twee etages compleet leeg. Oké, okay, en wat gebeurt er met uh, de ruimte in Zandvoort dan? Laat het vertel dat het artikel Oké, ah, oké. Okay, okay. Nou, we houden het in de gaten voor je. Inderdaad, de ambtelijke samenwerking met Haarlem. Zodanig gaan we eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Maar er is Cleen Bennett en Jean-Paul. Hier is Rockabye. So nights nice by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her womb, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, Ooh, love. You well prepare, and no, Mama, you never said, tear Cause You have said things here nah, and nah, to year and nah, you nah. give the youth love beyond compare. Yeah. You find the school fee and the bus fare. Mmm, yeah. Mari, -hmm, the pops disappear. In a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily, your workflow, everything you know, say, so you're not stop, no time, no time for your dear. Now she got a six year -old. You're safe when she says, She tells him, Ooh, love. No one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there, she stay up. She tells them your life. Ain't gonna be nothing like my life. Straight. You're gonna grow and have a good life. I'm Het is een hele mooie aanvulling op de muziek van uh, Clean Bandits. Inderdaad de bijdrage van Jean Paul aan uh, deze single. Je de bij. Uiteraard ook weer een notering uit de hitlijst van CFM. De dan elke vrijdagmiddag te horen met collega Maurice Mulder. De, weer de zon, het is 7,5 uh, half drie. We gaan eens even kijken wat het weer uh, de komende dagen gaat doen, uh, Albert-Jan. We zijn dit weekend uh, droog gestart met een mix van zon- en wolkenvelden. De bewolking neemt geleidelijk toe en later vanmiddag gaat het regenen. De matige en aan zee eerst nog vrij krachtige zuinenwind... neemt in kracht af en draait naar oost... en de temperatuur loopt op naar een graad of 7 à 8. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt en regenachtig. De wind waait zwak uit uiteenlopende richtingen... en de temperatuur daalt naar een graad of 3. Morgen trekt de regen weer snel weg... en daarna volgt een droge dag met af en toe zonneschijn. De wind waait zwak tot matig uit het westen... en de temperatuur stijgt naar een graad of 6 à 7. En na morgen krijgen we een droge maandag en een dinsdag met regen... en later mogelijk ook smeltende sneeuw. Vanaf woensdag blijft het droog, schijnt geregeld de zon... en gaat de temperatuur weer naar beneden. In de nacht vriest het licht tot matig... en overdag liggende maxima rond het vriespunt. Aldus Rico Schreuder. En wil je het weer nadezen, dan ga je naar www.meteopagina.nl... of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer... Niris Bruna Mars zijn laatste verschenen single, The Magic in the Air. Nou, hij ontbreekt he, helaas even. Zie je hem op dit moment niet in de ether totvangen. En dan hebben uh, we het over de frequentie op de autoradio en uh, thuis he, op de, op de bekkerradio en... Uh, op je douche radio 106.9, Albert Jan. Nee, je zegt het je zegt goed. Ja. Ik uh, bedoel, transistor radio's en uh, inderdaad, zo, uh, bij de radio die ik in de badkamer heb staan, kan ik uh, 106.9 niet ontvangen. Nou, of je moet heel dicht bij Palace Hotel wonen. Nou, dan heb ik inmiddels begrepen, luisteraars en kijkers, dat je dan gewoon op een ZIGO-kanaal uh, werkt, uh, of zit als, als aansluiting. Uh, maar, maar wij met, uh, als CFM komen momenteel uh, dus voor dat, die losstaande radio's en uh, waar ze dan ook staan. En op, in de autoradio komen we niet door. Kan je daar iets, uh, iets over zeggen? Ja, we zijn uh, hard bezig om het uh, probleem op te lossen, alleen het ligt niet bij ons. Nee, dus dat... we zijn afhankelijk van een uh, andere partij dus ja, en... die het signaal aanlevert zeg maar, richting uh, de zender. Ja, dat, uh, dat, dat is dan een, uh, even voor, voor een leek. Uh, uh, je kan dus op vele manieren naar CFM luisteren. Via de app. Via de app, de CFM app. Via internet, via de tv. Kanaal dat werkt allemaal wel. Kanaal 40 werkt wel, ja. Ja, en uh, uiteraard ook via TuneIn en uh, andere apps. Ja. Maar... Zijn we gewoon te ontvangen. Alleen uh, even niet op 106.9. Nee, je zei net dat ligt aan een andere partij. Uh, maar dat, dat is wel. Een, je kan dan niet in één keer zeggen van... Nou, uh, hallo, uh, regel dat even. het. Nee, Nee, zo snel gaat het niet. Nee. niet. Even Avondorm bellen. Dus vanaf u. dinsdag even niets op de 106.9. Nee. Maar er wordt hard aangewerkt en we zijn in overleg hoe we dat kunnen oplossen. Nou, ik hoop toch dat u in de loop van volgende week... Uh, wederom ook via de gewone eter op 106.9 weer te ontvangen zijn... Want uh, ja, een lokale zender uit de lucht, dat is dus een beetje sneu voor al die luisteraars. Ja, precies. En op strand ook niet te ontvangen en dergelijke. Dus uh, ja, nee. Dat is niet fijn, maar er wordt aangewerkt onze excuses voor het probleem op dit moment. En hier is Jett en de Blackhearts. Hearts. dingen things I like. But I love rock and roll. I saw him dancing there by the record machine. Knew he must have been about seventeen. He's strong. chill it would be long, the hill is with me, yeah. Ja, we schreeuwen het even lekker uit zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Met deze van John Jet en de Hearts. en I Love Rock'n'Roll. En je hoorde inderdaad de live versie van die single. Ja, CFM is bezig met een luisteronderzoek. Kijk daarvoor even op onze Facebook-site of via de CFM-app. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u meedoet aan het luisteronderzoek dan weten wij waar we staan als lokale radio... en wat we allemaal nog kunnen gaan doen de komende tijd... voor Zandvoort en de regio. Dus vul hem nu in ons luisteronderzoek. Onder meer via de CFMF. waarschijnlijk al heel veel uh, gouden muziek muziekvraag. Uh, Waaronder deze van de Kissing de Pink en One Step. Jawel, ja, 1 uh, februari mochten de strandpaviljoens uh, weer beginnen met uh, opbouwen, Albert-Jan. En dat betekent weer activiteiten op het strand. Doe jij de redactie of doe ik de, de redactie? De, <laughs> nee, jij. Hoe zit dat nou? Jij. Nee, wij. Goed. Zoals gezegd, paviljoensopbouw gestart. Vanaf woensdag 1 februari <laughs> mochten de Zandvoortse strandpachters hun seizoengebonden paviljoens weer op gaan bouwen. Velen starten er dan ook meteen, met het, het, uh, met, met, uh, er meteen mee... en het gonst in de eerste week van februari altijd weer... van de bedrijvigheid op het Zandvoortse strand. Bulldozers van de gebroeders Paap rijden af en aan... om de taluds weer mooi egaal te maken... En het, de, en het in de winter door de storm en wind opgehoopte zand... weer richting zee te schuiven. Door de verschillende systemen van de paviljoens... zijn de eerste vaak al binnen twee dagen wind en water dicht terwijl anderen daar wat meer tijd voor nodig hebben. Zodra de paviljoen dicht is, komen de binnenboel aan de beurt... en wordt, eh, worden gas, water en licht aangesloten. De buitenboel met de terrassen en de zonterrassen duurt meestal wat langer... maar zodra het eerste voorjaarszonnetje doorbreekt... staan de stoelen klaar om te kunnen genieten met een drankje en een hapje. Vaak zijn de paviljoens rond Pasen helemaal klaar... al blijft er altijd werk eh, te verzetten. Want als je wilt werken, dan kan het op het Zandvoortse strand. Het opbouwen van de paviljoens is ook altijd weer een afscheid van de winter. Zandvoort gaat zich klaarmaken om de toeristen weer in grote getalen te kunnen ontvangen in 2017. Ja, toch. goed nieuws dat de, de paviljoens weer terugkeren. Hey, ik kan niet wachten, Albert Jan. Ik niet. en niet, een solietje erbij. Wat wil je nog meer? Hier is cooking on three burners. Mind me that. Ik zeg, als ik ergens geen uh, verstand van heb, uh, Albert-Jan, dan is het wel van koken. <laughs> ja, jij wel. Jij ja, wel? ben je wel. een echte kok. Ja, ik heb uh, iets van drie kilometer aan kookboeken thuis staan. Zo, hoor. Hey, cooking on three burners, hoor je. En I got my mind made up. De nieuwe single die ook uh, tegenkomt uiteraard in de Euro Breakdown. Die hoor je ook vrijdagmiddag tussen drie en vijf en met Ja, Jawel. Nou, we gaan nog uh, twee platen draaien tot aan het nieuws en weer van drie uur. En er dus zit het eerste uur alweer op, uh, Albert Jan. En wat gaan we nu twee allemaal doen? Uur uh, twee, uh, nou, dus voor zover de agenda nu is, komt Marco TMS langs. Oké. Okay. En uh, natuurlijk de evenementenagenda en nog veel, veel meer. Gewoon lekker blijven luisteren naar je eigen lokale radio CFM. Met nu de Point of No Return. De Nieuw Shoes. Disco klassiekers. Jawel. Kunnen er geen genoeg van krijgen uit de jaren 80 hoor de New Shoes en The Point of No Return. Goed, geen fietspad. Het beoogde fietspad van de Oase richting ecoduct Zandvoort dwars door de Amsterdamse waterleidingduinen gaat definitief niet door. Op 5 december 2016 heeft de rechtbank Haarlem het bezwaar van de Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen gegrond verklaard. De rechter concludeerde dat de aanleg en het gebruik van het fietspad strijdig is met de Flora- en Fauna-wet. De provincie Noord-Holland kon tot 16 januari jongstleden hoge beroep aantekenen tegen de uitspraak van de rechtbank. Maar heeft daarvan afgezien. Met andere woorden, geen fietspad van de tussen de oasen eh, richting Ecoduct Zandvoort. Daar is dus een uh, streep doorheen gehaald. Dus inderdaad, uh, het fietspad gaat niet door. Graag tot zometeen na drie uur. Mr. Infinity, you know the roof on fire.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 Said walk this way. I was born Real in a plane in my head. Mama said that.